zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor de Nederlandse en Belgische kust zijn het afgelopen jaar schepen gezien... die mogelijk worden gebruikt voor spionage. Belgische autoriteiten hebben zeker vijf schepen gevolgd... die op een bepaald punt trager zijn gaan varen... melden onderzoeksjournalisten van Pointer en de VRT. Ook rond de Eemshaven zijn er vermoedens over spionerende schepen, zegt Pointer. De schepen zijn van een visserijbedrijf uit Rusland... dat volgens Noorse media banden heeft met president Poetin... De schepen meren aan in de buurt van belangrijke infrastructuur... zoals gasleidingen en windmolenparken. Zorgverzekeraars sporen minder vaak zorgfraude op, meldt de Telegraaf. En als ze iemand betrappen, leidt het nauwelijks tot strafrechtelijk onderzoek. De fraude zou zeker 4 miljard per jaar bedragen. Er werd afgelopen jaar voor zo'n 16 miljoen aan fraude opgespoord. Demissionair zorgminister Helder erkent dat de aanpak beter moet. Canada heeft drie mannen aangehouden voor de moord op een Sikh-leider bijna een jaar geleden. De moord zorgde voor diplomatieke spanningen met India. Het slachtoffer was volgens India een terrorist. De premier van Canada beweerde dat er aanwijzingen waren dat India achter de moord zat. Of de drie Indiaanse verdachten banden hebben met de regering van India wordt nog onderzocht. Bijna 10.000 inwoners van het Indonesische vulkaaneiland Ruang moeten verhuizen. Volgens de overheid is het niet meer veilig om er te wonen door de vele en hevige uitbarstingen. Afgelopen dinsdag barstte de vulkaan nog uit. De meeste inwoners zijn afgelopen weken al geëvacueerd en die evacuatie wordt nu dus permanent. Het weer, nu zonnig en droog, maar in de loop van de dag meer bewolking. Dan is er ook kans op een bui. Het is vandaag 14 tot 18 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En dan is het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort, yeah.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 We gaan naar het uh, tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort... ...waar wij gaan praten met uh, Jenny Hulst, 40 jaar vrijwilliger bij Pluspunt. We gaan praten met uh, Fokke Bruins. Carina heeft een stukje op, uh, opgenomen over Keep them rolling. Militaire antieke wagens waarmee je uh, natuurlijk zondag weer een ritje kan maken. En we gaan praten met uh, iemand van... Ik ben zijn naam even kwijt. Ik heb hem hier staan... Over de bebouwing van uh, het TZB-terrein, de camping Zondevoerde en Omstreken. Uh, maar we gaan eerst naar Jenny Huls. Jenny, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Uh, 40 jaar vrijwilliger, dat is natuurlijk niet niks. Uh... Nee, maar het is heel geleidelijk gegaan eigenlijk hoor. Ik was zelf verbaasd dat het al zo lang was. <laughs> je had je het niet bijgehouden dan? Ja, ik heb het wel bijgehouden. Maar ik heb er niet iedere dag aan gedacht dat ik een brief kreeg dat ik gehuldigd zou worden. Ik dacht, hé, het is al zo lang, ja. hmm. hey, Als ik uh, uh, terugga in, in jouw geschiedenis, dan kom ik bij het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening uit. Ja, ja, wel zijn ouderen of zo was het. Ja, dat... Ik bedoel, het was in het centrum, hè, in het gemeenschapshuis heette het toen. Ja. Het was uh, wel zelfstandig, het was vrij, uh, vrij klein natuurlijk. Ongeveer op de plek waar nu dat moderne museum dus is, daar, daar stond dat. En, en, en wat deden jullie daar? Nou ja, eigenlijk hetzelfde, maar alleen heel kleinschalig. Ik bedoel, nu is er uh, in Pluspunt natuurlijk een balie en alles, maar het was toen niet. Ik bedoel, alles ging via de telefoon, werd ook via de telefoon geregeld en zo. En uh, nou ja, goed, het was, het was heel gemoedelijk eigenlijk allemaal, ja. En nu uh, ben je nog bij Pluspunt als vrijwilliger? Ja. Uh, ja. En wat doe je zoal daar? Nou, op het ogenblik doe ik niet zoveel meer, maar uh, s'morgens begin ik dus met de telefooncirkel. Om negen uur start ik dat en dan uh, ja, bel ik de eerste, zij bel door en de laatste meldt zich weer af bij Pluspunt bij het kantoor. En dat doe ik van maandag tot en met vrijdag. En zaterdag en zondag, dus in het weekend, doet een man het, Wim Bretthouwer. En uh, nou, hij belt mij dan ook nog wel, want ik vind het gewoon wel prettig om iedere dag uh, contact te hebben, hè. Huh? Uh, uh, uh, hoe werkt dat? I iemand belt iemand op... Ja, nou, niet iemand, gewoon we zijn wel bekend, ja. er is een klein groepje hoor op het ogenblik, maar ik bel de eerste, en de eerste bel de tweede, en gaat zo door, tot de laatste, en die meldt zich weer af bij het kantoor van Pluspunt, ja, en nou ja, als alles dus vlot verloopt, is het zo gebeurd, maar ja, het geeft ook wel een veiligheidsgevoel, moet ik zeggen hoor, want als iemand het telefoon niet op zou nemen na twee of drie keer bellen, dan schakelen wij altijd meteen Pluspunt in, en ja, die hebben gegevens van de mensen die in de telefooncirkel zitten. Dus die kunnen dan verder gaan uitzoeken of mensen bellen en zo. Dat er dus geen antwoord is gekomen. Oh, dus... dus het zeg ik, geeft ook nog wel een veil veiligheidsgevoel. En, uh, nou, en het is ook wel gezellig dat je iedere dag even iemand spreekt natuurlijk. Dus, uh, iedereen maakt een praatje met iedereen in zo'n uh, zo cirkel. Ja. Nou ja, niet iedereen. Ik bedoel, in de week, ik bel alleen de eerste en de eerste belt de tweede, dus het gaat steeds per één persoon. Maar Wim Bretthouwer in het weekend, die dan is er niemand uh, op kantoor bij Pluspunt ja. en uh, hij regelt het al. Hij belt ze één voor één, He, want anders weet hij niet waar hij af moet melden of wat ook, maar dat is een beetje anders geregeld dan. Maar ik spreek er iedere dag maar één en zij gaat dan door. Oké, okay, dus Wim Bretthou die, die, die heeft de hele lijst en die belt iedereen. Dat is een hele klus. Nou nee hoor, het is niet zo'n klus, het is <laughs> zo gebeurd. <laughs> en het is makkelijk voor mij, ik bedoel, ik ben niet de jongste meer, en ik hoef er niet uit. Hè. Ik kan gewoon vanuit huis uh, regelen, oh, en zelfs in pyjama, dus uh, <laughs> ja, dat, dat is, is wel vol te houden. Ja. Heel ja. erg luxe vrijwilliger. Ja, ja. <laughs> Oh ja. Nou, nu wel, niet altijd natuurlijk. Hè. Ik heb ook wel uh, ja, intenser werk gedaan, maar dit is wel makkelijk. En ik kan wel zeggen, ik ben met de telefoon begonnen, destijds, en nu ben ik ook weer geëindigd hè, met de telefoon. Of ik eindig dan, ik ben nog niet geëindigd. Nee, nee, nee. nee. Um, komt u nog wel eens in pluspunt? Nou, heel weinig moet ik zeggen. Dat is wel even het probleem. Want dat had ik nu natuurlijk ook met het evenement. Nou, ze hebben me enorm gefetteerd, Stoel helemaal versierd, de veertig erop en zo. Dat was heel leuk. Maar ik zat daar rond te kijken. En ik denk, ja, ik ken eigenlijk bijna niemand meer. Hè? Heel weinig. Maar ik bedoel, omdat ik altijd vanuit huis werk, zie ik de anderen ook helemaal niet. Dus dat is een beetje het nadeel. Dat ik toch uh, een beetje buiten pluspunt ben komen te staan daardoor. Maar goed, ik ga ik heb mij uh, toch laten vertellen dat uh, uh, uh, voor de vrijwilligers in pluspunten af en toe nog wel eens een, een dingetje uh, georganiseerd wordt. Daar mag u toch heen? Ja, daar ga ik wel heen, maar ik bedoel, dan zit ik daar en dan kijk ik rond en dan ken ik bijna niemand en dat is natuurlijk erg vervelend. Dat was vroeger heel anders, we kennen elkaar allemaal en als je naar binnen kwam was het meteen heel gezellig. Maar ja, nu kom ik daar binnen wandelen en iedereen denkt natuurlijk wie je zij en ik denk wie zijn zij allemaal. <laughs> <laughs> maar ik ga er wel heen hoor, ik bedoel, het feest en zo een ja. kerstfeest, daar ga ik allemaal wel naartoe ja. Ja, dan blijf je er toch bij betrokken. Echt ja, wel, ik ben, ja, natuurlijk blijf ik er bij betrokken. Ja, dat wel. Maar ik zeg, ik ken ze nauwelijks allemaal persoonlijk. Oh. We zullen aan ze vragen of ze allemaal bij u langskomen... ...om zich een beetje voor te stellen. Nou, nee. Dat <laughs> <het> blijkt volgende feest. <laughs> dat zullen we ook maar niet doen. Nee, nee. nee, want er zijn heel wat vrijwilligers. Nou, nee. Ja, ik, uh, als ik daar ben, dan maak ik wel praatjes hier en daar, dus een paar ken ik wel, ja. Oké, okay. u staat midden in, uh, in het leven met bellen en met vrijwilligerswerk, dus dat komt vast wel goed. Ja, ja denk het wel, ja. Nou, dan nogmaals gefeliciteerd met uw 40-jarig jubileum en uh, nou, er komt zeker nog een aantal jaren bij. Dank voor het gesprek. En ja, dank u wel. Uh, misschien komen we elkaar tegen op het foojefeest. Ja, o, u bent ook uh, medewerker of een vrijwilliger. Soms wel. Oh, soms wel, ja. Nou ja, misschien wel, ja. Tot okay. eind van het jaar ja, we zijn, net Voor je ja, feest. Voor je feest. <laughs> oh, er gebeurt van alles hier. Uh, Mevrouw Jos, ja. dank u wel. En, uh, tot, ja, oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Bedankt. Ah. Dag, dag. THE <laughs> END Dit was de New York Military Band en het lied heette The Battle Song of Liberty. Nou, bevrijding uh, zondag, uh, bevrijdingsdag 5 mei, dat hoort er allemaal een beetje bij. En uh, in verlengde daarvan is Keep On Rolling ook weer aanwezig uh, met hun voertuigen. En Carina Veerder praat met Fokko Bruins van deze Keep them Rolling. Goedemorgen Zandvoort, ik ben hier bij Fokko Bruins. En wel voor een speciale reden. Want het is natuurlijk bijna bevrijdingsdag. En ik sta hier naast een jeep. En die jeep die is eigenlijk 83 jaar geleden in Toledo in productie genomen. En uh, ze noemden het ook wel toen de oerjeep. Maar uh, ja, Fokko weet er alles van. En deze auto is zowel een bevrijder geweest als een verleider... En ik zie Fokke ook helemaal erbij staan. Hij omarmt zijn auto zelfs, uh, want hij is er zo trots op natuurlijk. Um, er is zoveel te vertellen over de Jeep uh, dat we eigenlijk uh, denk ik hier te kort tijd hebben. Ja, ik, uh, we hebben te kort. Tijd, daar zijn ja, we nu al over uit, want we hebben al eventjes uh, hierover gepraat. Maar um, nou, goedemorgen Fokko. Ja, goedemorgen. Hallo. Wat fijn dat ik even bij jou. Uh, Prachtige, prachtige jeep mag staan. Ja, een echte Willys, ja. toch? Ja, een Willys, Willys Nekaf M38A1. Dat is de volledige naam. En hij werd geproduceerd door Willys. En hij is dus door verschillende landen uh, ingevoerd in het, dienst, in, in het leger. Uh, Amerika rees, reed er mee. Duitsland, uh, Nederland, Noorwegen geloof ik ook. Uh, die kant dan nog veel meer. Het is uh, eigenlijk een onverslagen. Ding en het is hij komt voort uit de oorlogsjeep en de oorlogsjeep, nou die kent iedereen van films en dat was een jeep uh, ook drie cilindertjes uh, drie versnellingen vier cilinders zes volt en dit is eigenlijk afgeleid. Dit is ook vier, vier cilinders, drie uh, versnellingen, alleen 24 volt. Het is allemaal verzwaard allemaal. En waterdicht gemaakt. En... Maar het rijdt allemaal nog steeds goed. Het zit geen computer in. Het is allemaal houtje, touwtje en alles doet het. Wauw. Ja. En het is ooit begonnen met een, wat ik las als een ontwerpwedstrijd. Ja. Want ze wilden een, een auto hebben die degelijk was voor... Uh, ja, voor de Terwijnen. voor het leger. Ja, ja. En uh, hoe is dat precies gegaan? Ja, uh, dat was een strijd tussen uh, uh, Willys en uh, Batam en, uh, uh, en... Ja, Ford. Ja, ja. Ford. Nou, dat heeft Willys gewonnen. Uh, Batam die maakt, uh, uh, ja, een beetje je stroosprijs, de <laughs> anewarendjes. En uh, Ford heeft eigenlijk ook in productie de NECOF uh, gemaakt. De m 38 a 1 uh, Dus niet alleen Willy want er was zoveel vraag naar over de hele wereld. Dus ze we zijn massaal Gemaakt. En je kunt nog steeds uh, volop nieuwe onderdelen krijgen voor deze oude auto. Die toch al, nou ja, deze komt uit 1955, 56 staat geloof ik op mijn kenteken. 56. En uh, je zit een rouwmotor in uh, vanuit 1978, dacht ik. En uh, dat rijdt uh, nog steeds als een uh, tijger, zeg maar. Ja, nou, ja. dat moet natuurlijk ook. Maar um, deze heeft dus niet gediend tijdens de oorlog. Nou, maar... Um, nou, nou. Daarna, maar wat er wel nog bij zit en wat ik zo zie, het opklapbare, de opklapbare voorruit, ja, ja, dat was ja, wel ja. echt ook een wens exact, ja. tijdens die wedstrijd. Oh, ja, maar ja. ook dat de deuren gedemonteerd konden worden. Ja, nou, dat, dat is volgens mij hier ook. Alles kon eraf, en... huis kan eraf, dak kan eraf, de deuren kunnen eraf, raam komt plat. Ja, dan is het de totale echt een cabrio. Zoals, het, euh, <laughs> zoals je het tegenwoordig niet ziet. Nee. Want ik heb nog nooit ergens anders een platte voorraad gezien. Dus nee, nee, nee. En dit, euh, ja, ik heb een beetje opgekalfvaterd opge met euh, een zender en, en dergelijke. En een mitrailleur erop en... Walkie-talkies, Walkie -talkies. ik zie uh, handschoenen, Vooral telefoon en de hele boel zit erop. En hier zo, hierboven, dat, dat, wat is dat? Een, wat zit daarin verdekt? Nou, dat, dat is eigenlijk, uh, ja, dat, dat hadden ze het, een punt 50 erop of een punt 30 machinegeweer. Oeh, maar dat ja. kan natuurlijk niet, dat, nee. uh, dat, uh, dat is niet geoorloofd van de wet. Dus dit is uh, gewoon een opbouw van hout, er zit gewoon een bezoestel in. Oh, gaaf. <laughs> maar het staat, het staat wel erg goed. Ja, het staat heel stoer. <laughs> Het staat ja. heel stoer. Hé, hey, maar uh, zondag, dus ja. dat is alweer morgen... Ja. dan is het bevrijdingsdag... Ja. Um... Je doet dit volgens mij elk jaar wel. Ja, ja, Wat gaat er ja. gebeuren? Wat kunnen de mensen ja. van jou verwachten? Nou, uh, we zijn hiermee begonnen... Uh, nou, uh, ik, ik weet niet hoe, hoe lang geleden... maar ik geloof bijna decennia geleden... op een uh, idee van een vriendin van mij. En die heeft de gemeente warm gemaakt. En die vond dat wel leuk om dat uit te proberen. En dat is uitgegroeid. Eerst met twee jeeps, toen met drie jeeps. Toen weer met twee. En nu werden we met vijf jeeps. Want de en mensen u, u, u, mogen een ritje maken. Ja, het is allemaal vrijblijvend. Het, uh, we hebben het ...zelf opgezet. En de gemeente creëert bij het raadhuis... ...bij Noble Tree voor een soort bushalte... ...van in en uit, rechts instappen, links uitstappen... ...of andersom. En... Uh uh, uh, de, de, het is allemaal vrijblijvend. Het kost niks. Het is gratis. En iedereen is welkom. En ik hoop dat het prachtig weer wordt. Ja. Want dan is het juist leuk. Ja. Maar stel het regent, kan de luifel dan uh, op? Ja, dan, dan kan het dag erop. Maar dan is, het, dan is het niet lekker. Is nee. Het niet leuk. is het niet leuk. Maar, maar we, we, het, het wordt mooi weer. Ja, <laughs> zeker. Ja. Het, wordt ja. Weer. het wordt gewoon mooi weer. En uh, ja, er zitten ook altijd veel kinderen bij. Ja, uh, oh, ja, ja die vinden het prachtig. Die... Maar niet alleen kinderen. Ja. Hoor. De volwassenen vinden het ook fantastisch leuk. Okay. Er zijn een heleboel mensen die allemaal tegen het dienst zijn en tegen het leger. Maar als dit aankomt draaien, vinden ze dat heel erg mooi. Oké. Okay. En hebben ze dan mooi. veel vragen ook? Van, uh, ja. Uh, ja. Uh, ja? Wat, wat, wat voor vragen krijg je, je dan, zit, dan meestal? Je zit constant te vertellen achter het stuur van uh, hoeveel cilinder, hoeveel cc. Uh, wat kan het ding? Hoe oud is hij? Uh, ja. Wat geweldig. En, ja. Ja. Nou, ja, ja, precies. en wat geweldig dat ze even een ritje mogen maken. Hoeveel mensen kunnen hierin? Een man of... Ja, kindertjes kunnen er wel vijf in, hoor. Echt? Ja, hoor. Dat gaat makkelijk. ja oh, wow. Allemaal zitten achter. en gordel. Geen gordel. Oké, okay, dus goed. Dus voor en vasthouden Er zit ja. een beugel daar. moet je goed vasthouden. Want als ik een bochtje doorga, dan ik rijd niet hard met dat ding. Dat kan het niet eens. Nee. En dat is ongeveer... Uh, dat is... Nee, want hij kon origineel, 80 km per uur. Ja, dat, dat lukt ook wel. Okay. Maar je hebt, even, heb, even, uh, je hebt geen stuurbekrachtiging. Okay. Je hebt geen rembekrachtiging. Dus het is echt Dus als je fout maakt, dennet hij gewoon door. Oh, dus ja. dat kan niet. Dus je moet je kop erbij houden. Juist. En als je bocht inzet, in, inzet en het uh, kindje zit naast bij en die houdt zich niet vast, glijdt hij er zo uit. Oh, dus, ja. Dus uh, dat is... De, de, de, Want dan kan je niet een deurtje. Je je. Ja, juist. Nee, ik selecteer het oh, van het ja. grootste gevoer, klaar. Juist, ja. En, de, en iedereen gaat achterin. En uh, nou ja, de, de ouderen die zeg ik ook altijd goed vasthouden. Ja, het is gewoon een beleving. <laughs> ja, het is een beleving. Ja, en uh, even voelen hoe het was om... Uh, He, in zo'n jeep te zitten. Ja. Uh, de jeep is natuurlijk nog steeds helemaal uh, hot om als auto te hebben. Ze ja. zeggen wel eens de auto voor de vrije geest. Ja, ja, ja, ja. Heb ja. je wel eens uh, samenkomsten met andere mensen? Je zegt nu vijf mensen uit Zandvoort ja, hebben zo'n auto. Ja, uit Zandvoort. Allemaal maar all hebben jeeps. hebben jullie ook wel eens samenkomsten met uh, allemaal mensen uit Noord-Holland... om toch een beetje nou, jullie passie te delen? Nou, wij hadden, wij hadden voorheen hadden wij met uh, Keep them rolling... hadden wij uh, een strandrit van Umuiden naar Scheveningen. Dat was grandioos. En dan reden we over het strand, deden we alle gemeentes aan... en dat was, en dat was heel erg leuk. Maar uh, ook voor het algemeen uh, andere samenkomsten zijn... in de, uh, Brabant, Gelderland, dus veel te ver weg... om daar naartoe te oh ja. rijden met een jeep. Want hij rijdt één op vier... En dure benzine. Zo, ja. en, dus dat, uh, ja, dus dat doen we niet. Dus maar, maar we gaan binnenkort, uh, eind mei, gaan we twee weken naar uh, Normandie toe. Kijk. Ja, opleggen gehuurd dan. Een uh, oh, okay. twee Jeepstroop, familie ja. mee, huizen gehuurd, daar en daar gaan we naartoe. Ja. En daar is leuk, want daar rijdt dus echt alles. Ja. Dat is een hele belevenis. En er komen natuurlijk veel verhalen los. Ja, ja, zeker. En rij rijden Engelsen, Amerikanen, alles, alles, alles. Ja. Dus dat is erg, erg interessant. Dus dat hebben we in 2019 gedaan al, met drie jeeps. En in 2024, nou, daar gaan we weer, nu. Ja, en je vertelde net, als dus de startmotor bijvoorbeeld stuk gaat... Ja. En je zegt, hij is wel heel sterk, maar stel... ja. Hoe doe je dat dan? Want je maakt hem eigenlijk iedere keer helemaal zelf. Je knapt hem, je houdt hem goed bij. Ja. Je knapt hem zelf ja, op. Proberen, maar we, we een we startmotor ja, vervangen, je hebt hier niet iets van een brug hè, in nee, deze, nee, op deze nee, plek. Nee, nee, dan zou ik naar uh, kennis moeten of dergelijke en dan daar wat gaan proberen. Want, uh, en en dan, dan lukt het wel, want er zijn nog uh, onderdelen genoeg, zei ik al. Dus dan komt u alweer uh, rijend door. Ja? Zo moeilijk is het niet in wezen. Ja, en ja, het, ik, ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen, maar, ja, maar uh, volgens mij is het nu ook ja, mooi weer. Ja, ja. Kunnen we in ieder geval eventjes uh, ja. de motor horen? Ja, we kunnen. Of is wel dat, eventjes, uh, ja? dat doen. Kun je hem hier in de garage nou, al aanzetten? Ja, dat ja, doe ik altijd. Oh, oh nou, Fokko klimt er nu in. Mag ik ernaast? Ja. Oké. Okay. Ja, ik moet hem niet uitzoeken om oh. de deur open te doen. Oh ja. Nee, oh, je gaat hem nu gewoon even starten. Is het een helsgeweld kabaal? Wat een leuke autosleutel. sleutel. Dat is een massa. Sleutel. Een massa sleutel. Een massa. Oké. Okay. En dat doet het handgas uit. Ja. Card, handgas zit port. er al bij. Oh, dat is wel wat anders dan niet. Nee. Sorry jongens, het is heel, heel hard. Gewel, ja, Geweldig geluid. Hij heeft hem nu gestart. Nou. Je hoort wel dat de, dat de motor goed loopt. Maar het is een uh, behoorlijk lawaai als je ernaast staat. Hij geniet er enorm van. Dat zie ik aan zijn hele gezicht. Ik mag dus nu gewoon een rondje rijden alvast. Even een, uh, een testrit eigenlijk voor aanstaande uh, bevrijdingsdag. Voor morgen. We gaan even gewoon een testritje doen hè. Even kijken of alles uh, werkt voor morgen. Ja, ja precies. Hè? Ja. Precies, ik vond het heel leuk. Ja. Het heel leuk. Nou, nou, dan gaan we dat even, we dat even doen. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik ga in de Willy's stappen. Want de jeep... De je ja, je noemt niet, het is een willys. Je zegt ja. altijd jeep. Dat komt van GP, hè? Eigenlijk de NECOF. De NECAF staat voor de afkorting Nederlandse Keizerfabrieken. Want het werd daar geassembleerd voor het Nederlandse leven. Daar ah. werden ze in elkaar gezet. Ah, ja, kijk eens. Dus ze kwamen niet kant en klaar uit Amerika. Oh, ze kwamen niet kant en klaar uit Amerika. Ik, uh, ik ga heel even frisse lucht halen. Want ik krijg nu bijna geen adem meer hier. in de Ja, hij moet erom lachen. Hij is het wel gewend. Hij sluit heel... Ja? Alles... Uh nou, ik ga zo eventjes laten horen hoe het is om in deze Willys Jeep te zitten. Ik um, kom zo bij jullie terug. Ik ga eens kijken of die ook comfortabel zit. Het voelt heel erg raar dat ik nu geen gordel om heb. Het voelt heel erg raar dat ik nu geen deur naast me heb. Ik hou me vast... Nou, hij is een, Fokko is een meester manoeuvreerder met deze auto. Nou, mee. Nou, echt hoor. Woe. Zo hé. Heb je ook een leuk radiootje hier aan boord? Voor is, muziek. Dat. Ja, dat is zo Ja, kan dat? Kan dat? dat? met die Bluetooth, dat is toch... Ja, dat is makkelijk. Nee, dat je dat ja. oh. Oh. <laughs> oh. Nou, we oefenen alvast even voor morgen. En jij vindt dit het allerleukste wat er is, hè, Falko? Ja, dit is heel mooi. Dit is een heel mooi thuisverdrijf. En ach, het houdt je ook van de straat, weet je. Dit houdt je op de straat. Nou, we gaan even genieten van het ritje. Zoals jullie horen, kunnen jullie mij niet meer zo goed horen, denk ik. Nou, mijn haar zit ook niet meer goed. Want ik heb ook geen voorruit meer. Geweldig, geweldig. Jongens, allemaal morgen naar uh, het dorp komen, naar het plein. Bij Noble Tree. Dan kun je dit ook beleven. Heel erg leuk. Nou, Foucault, dit was een, uh, een uh, belevenis voor mij. Ik heb nog nooit in, uh, in zo'n jeep gezeten. Maar uh, bedankt, ik moet mijn haar weer helemaal opnieuw doen. Maar dat maakt niet uit. Maar uh, nou, ik geloof dat we uh, morgen heel veel mensen blij kunnen wel. maken. Ik hè? hoop het wel. En als je het weer wil beleven, ja, dan ben je van harte welkom. Dan kan je ook andere jeeps proberen. De Oorlogsjeeps staan er ook tussen van uh, ja. vrienden van mij. Dus uh, ja, je bent uh, van harte uitgenodigd. Iedereen uit trouwens. Toch? Iedereen. iedereen. Hey, bedankt voor dit interview. Want ik vind het een heel fijn uh, initiatief van de radio uh, ZFM van Zandvoort. Want uh, anders kwam er nooit zoveel uh, re reclame hiervoor. Het stond wel in het Zandvoortetje, maar dat was het dan eigenlijk. Ja. Dus nou, ik zet ik het ook op Instagram. En ik wil jou heel erg bedanken. Okay, en ik vind het altijd heel leuk om te zien... Ja. dat mensen zo'n passie hebben ja. voor dingen. Ja, precies. Dus en ook uh... even de kanttekening: Volgend jaar is het dus 2025. En dan is het 80 jaar in Zandvoort bevrijd. Door de Canadezen. En dan wordt het flink groot gevierd. Flink okay. groot. Maar dan spreek ik je terzijde oh, tijd dan ben ik er weer, weer hoor. Ja, ja zeker precies. Ja. Heel wel. Heel erg bedankt. Ja, en een fijne weet. dag morgen. Dank je okay. wel. Dank je wel. Dag. Nou, dankjewel. Dank je wel. What it's like when you're shattered Left standing in the lurch At a church Where people were saying My God, that's tough She stood him up No point in us remaining We may as well go on As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay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 It seems to me Whatever else that appears I remember I cried when my father died Never wishing to hide the tears At 65 years old My mother got dressed her soul Couldn't understand why the only man she had ever loved Had been taken Leaving her to start With a heart so badly broken Despite encouragement from me No words were ever we gaan naar ons laatste onderwerp en uh, er is al heel veel over gezegd en over geschreven. Um, Eigenlijk zou Geert Sietsema hier komen, uh, die is helaas verhinderd. Geert Sietsema is uh, betrokken vanuit de camping zelf en nu praten we met Jan Domhoff en die uh, is een omwonende. U woont aan de Zandvoortslaan, ja, als u de microfoon een beetje draait dan, uh, dan is het, hij kan alle kanten op, ja, <laughs> dan hoef je niet zo uh, heen en weer te gaan. Ja, ja. Um, veel te doen, veel over gesproken. Uh, hebben jullie uh, regelmatig contact met de campingmensen? Uh, uh, ja, ja Ik zeker. Ik wil geen activisten noemen, maar... Nee, nee we hebben natuurlijk uh, een beetje hetzelfde belang. Uh, ook ergens niet, maar over het algemeen wel hetzelfde belang. En uh, ja, we zijn, uh, we zijn bezorgd over hoe het, hoe het allemaal gaat daar uh, bij, uh, in de gemeente wat betreft Zandervoorn. Uh, ja, als je heel ver teruggaat, hè, dan is het een voetbalveld en een camping... Uh, uiteindelijk is het een klein stukje uitgebreid uh, naar achteren toe. En toen werd het een beetje, een beetje stil. Uiteindelijk uh, wordt, wordt het grasveld wordt verkocht. En dan gaat het rommelen. Ja. Nou ja, kijk, het hele, het hele uh, gebied is, uh, een, uh, heeft een bestemming voor, voor camping. Nog steeds. Nog steeds. Uh, en dat mocht iets uitgebreid worden in 2005 omdat uh, de brandweer het ook een gevaarlijke situatie vond met dertijds 400 uh, uh, stakerevens die daar stonden. Die stonden redelijk op elkaar. Ja, en dat, werd, dat was uh, een beetje gevaarlijk aan het worden. Dus toen hebben ze het uh, mogen uitbreiden een beetje richting de voetbalvelden. En dat, uh, dat is eigenlijk nooit gebeurd, omdat uh, ja, er werd, op een gegeven moment gingen er mensen weg. En uh, werden er ook op een gegeven moment mensen uh, ja, uitgekocht, weet ik niet, maar in ieder geval die werden, werden weggestuurd. En er zijn uh, een aantal weggegaan. En, en daar is dus voldoende ruimte ontstaan voor de brandweer om daarmee uh, akkoord te gaan. Maar het is nooit de bedoeling geweest om uh, in, in die... Uh, verandering van het, uh, van het bestemmingsplan om het hele voetbalveld vol te, vol te proppen met uh, En zeker niet met huisjes, want nee. huisjes mogen niet. Hè? Dat, is, uh, dat is het... Uh... En in, in, uh, nog een stap terug, want dat klopt, hè, die uitbreiding. Daarna werd het opgekocht door een uh, groep mensen en die wilden er eigenlijk villa's neerzetten daar. ja ja, dat was eigenlijk daarvoor geloof ik nog, dat waren de vorige eigenaars van de, van de, van de camping site. Die wilden daar huizen bouwen en dat mocht niet. Sterker nog, ik heb het, we hebben het onderzocht en toen is er volgens mij een plan gekomen waar zowel de... De bewoners als de eigenaren, als iedereen, uh, die had daar, uh, had daar vrede mee. En die, dat plan was eigenlijk bijna uh, gereed om te gaan beginnen. En toen heeft de provincie ingegrepen, omdat het een, duin, een beschermd duingebied is. En een beschermd duingebied mag je niet zand weghalen. Je mag niet in, aan de grond dingen bevestigen. Je mag niet uh, vereffenen. Je mag niet uh, zand storten. Dus dat was een moeilijk plan en, en, en de provincie is daar toen voor gaan liggen. En daardoor is het niet doorgegaan, omdat je er niet mag bouwen, want het is een camping. Ja, ik hoorde hoor nu al een paar dingen zeggen die, ja. die, die, die waarschijnlijk toch gaan gebeuren. Nou ja, dat, maar goed, er, er, op, op, het moment, op het moment is het zo dat de wethouder overal een beetje mee akkoord gaat. En ja, als je, maar je mag als je, niks bevestigen? Je mag niks bevestigen aan de grond. Dus je mag alleen maar een kampeermiddelen. Hè? Op een camping mogen kampeermiddelen. En kampeermiddelen zijn tenten, uh, het zijn het zijn uh, campers, die mogen er allemaal staan. Die moeten verrijdbaar zijn, die moeten, die moeten weg kunnen. En ze moeten over de weg kunnen. Dus ze mogen ook niet groot zijn. En de huidige huisjes die de huidige eigenaren hebben als plan, ja. die zijn uh, niet verrijdbaar, die zijn niet verwijderbaar uh, over de weg. En dat betekent dat het dus geen kampeermiddelen zijn en dus niet meer geplaatst mogen worden. En ik begrijp niet waarom de wethouder uh, daar mee akkoord gaat. Terwijl uh, ja, als je iedere... iedere uh ambtenaar of uh, stagiair van, uh, die daar uh, bekijkt die dit plan moet, moet behandelen die kijkt naar het bestemmingsplan en die ziet de bestemmingsbestemming voor, voor dat gebied is een camping en dan mogen er dus geen huisjes geplaatst worden dus ja normaal gesproken zou je dan gewoon zeggen als wethouder, het mag niet nou, De en, wethouder heeft nu wel iets stilgelegd uh, ja, dat zijn de, ze waren begonnen met fundering. twee funderingen neer te leggen. Nou, daar is meteen door een aantal uh, campinggasten en bewoners is daar, is over geklaagd. En dat is meteen stilgelegd. En dat mag dus ook niet. Dus er mogen niet nog meer van die dingen komen. Het is gewoon iets wat niet mag. En de provincie heeft dat ook echt duidelijk tegengehouden. Maar dus het is... de, de, de, die twee uh, fundamenten ja. zijn eigenlijk de opmaat naar 250 ja. fundamenten. Ja, toch? zo is dat. Zo is dat, ja. Nou, als die twee al niet mogen, dan mogen die andere uh, 40 ook niet, 288 ook niet. Nee, nee dat. Hoe is dan die stand van zaken nu? Nou, dat is de, dat we nu eigenlijk uh, de raad aan het informeren zijn. Want dat gebeurt dus niet door de wethouder en zijn college. Dus uh, we zijn nu de raad aan het, uh, aan het informeren over allerlei wetgeving En daar is nu echt uh, binnenkort, ik geloof dit weekend, gaat er een, een, uh, een hele lijst uit met allerlei um, uh, bepalingen en allerlei uh, wetten. Uh, waarin staat dat dit gewoon niet kan. Op velelei gebieden, hè? want we hebben het nu alleen maar over de huisjes. Maar we hebben het ook over... Uh, de, de, het, uh, het eigendom van, uh, van, van, het, van het terrein, dat moet onderzocht worden. Het uh, uh, eigendom van het terrein, het is toch gekocht door die investeringsmaatschappij? Ja, het is, is, in, nou nou, het is, het is verkocht. Aan, uh, aan een groep mensen. En wij hebben begrepen ooit. Dat dat 40 mensen zijn. Uh, en we zijn. Uh, vooral Geert is er achteraan gegaan. Om, te, om te uit te zoeken wie dat, wie dat dan allemaal zijn. En dat is met openbare uh, documenten. Is, daar, is dat niet te achterhalen. Want het is nu achter allemaal trust companies. En allemaal moeilijke constructies. Dus. En daar is gewoon uh, een tool voor. Die de gemeente kan hanteren. Dat is de web Bibop. En die kunnen ze gewoon hanteren om uh, te onderzoeken wie uh, de eigenaren zijn. En het is best mogelijk, omdat Geert daar natuurlijk ook enorm achteraan is gegaan... Ja. dat de gemeente er niet achter komt uh, wie die eigenaren zijn. Maar dan heeft de gemeente altijd de optie, en die staat in de wet Bibop... en dat is een landelijk beleid, dat, uh, dat het dan doorgespeeld kan worden naar het OM. Die heeft veel uh, grotere bevoegdheden en die kan er gewoon achterkomen wie... ...de mensen zijn die daarachter ja, zitten. De, de wet Bibop die zorgt ervoor dat het geld waar het vandaan komt niet uit de verkeerde bronnen komt. Uitstekend, ja. ja, dat, is ja. Een beetje te, dat is precies ja. waar het voor is. En, en als een, een camping in Nederland, wij hebben daar uiteraard ook onderzoek naar gedaan. Campings in Nederland worden verkocht in de orde van grootte van tussen de 3 en de 7 miljoen. En er zijn uitschieters naar 10 miljoen. Mm. Dit is 20 miljoen. Dus het zou voor de gemeente allicht een rood lampje moeten zijn... van zowel. moeten we eens even kijken waar dit geld allemaal vandaan komt... en is hier niet iets aan de hand wat misschien niet door de beugel kan? En het is voor de gemeente natuurlijk van absoluut belang... dat je weet met wat voor mensen je in zee gaat daar... en wat voor mensen daar de waaien zwaaien... En, en het is echt wel uh, raar dat de wethouder die zegt dat de, het, uh, het beleid uh, van, de, van de gemeente het niet toestaat om een, een, uh, om een onderzoek uh, in, in de wet Bibop uh, te doen. Maar dat is niet zo, want wij hebben de beleidsnota daarover nagekeken. En in de beleidsnota staat dat er voor een aantal vergunningen een, uh, een, uh, een wet Bibop onderzoek gedaan moet worden en dat is gokkasten en horeca-gelegenheden omdat daar in het verleden best wel dingen fout zijn gegaan en, en dus ze hebben bepaald in een in, in, die, in die nota dat voor die sectoren voor die aanvragen van vergunningen moet een bibliopfraude maar voor de anderen mag het er is er is, staat nergens in die, dat in die nota mag. dat het niet mag en dat is nou, hoe, hoe dat... reageert die wethouder daarop nou, die zegt dus, wij kunnen geen handvatten vinden in die nota. Maar waar die dat vandaan haalt, leg het dan uit. Hè? Want dat is, dat is gewoon niet het geval. Uh, de en, de, en de raad wordt op deze manier in de luren gelegd. En dat, is, dat vinden wij... En We begrijpen de raad. Want de raad moet natuurlijk beslissen over duizenden dingen in Zandvoort. Dus die moeten verstand hebben van al die ja, dingen waar ja. ze over moeten beslissen. Dat kan niet. Dus ze moeten geïnformeerd worden. En normaal gesproken word je dan door de wethouder en door het college geïnformeerd... Uh, ...over hoe het zit. En, en op dit moment worden ze foutief geïnformeerd. Die... En daarom zijn wij als, als bezorgde burgers... Mm. ...en, uh, en de, uh, uiteraard en... Geert met zijn, uh, zijn campingmannen... Bewoners. ...die zijn, uh, die zijn in het, in de raad gaan informeren... ...zodat ze beter beslagen ten ijs kunnen komen... ...tegen eigenlijk het college. Want het ja, college uh, Voor de duidelijkheid, van... uh, de betrokken wethouder is uh, meneer Hendricks. ja ja. Het verbaast mij wel, um, want er is natuurlijk al een aantal malen ingesproken door uh, de campingbewoners. Ja. Uh, en, en nog steeds is het niet duidelijk wat niet en wat wel mag. Nou ja, het is eigenlijk wel duidelijk. Voor jullie is het duidelijk. Nou, maar het is, het is eigenlijk als, als, als, uh, als, voor iedereen is het duidelijk. En zeker als de raad straks... De, de, het, het, ...het verhaal krijgt van de bewoners, zeg maar. We hebben een heel groot verhaal opgesteld met allerlei referenties naar uh, bepaalde wetgeving. En dat heeft de, de wethouder, die doet dat niet. Die zegt gewoon, het is zo. En verder komt met geen enkele onderbouwing van wetten. Laat dan zien waar het staat. Want het staat er namelijk niet, dus dat kan hij niet. Vandaar dat hij het, dat hij het dus niet... Uh, ...dat hij het niet... Uh, uh, uh, verteld, omdat het gewoon niet bestaat. En dan, en dan kan hij wel een standpunt, waarom hij dat standpunt inneemt, is, mij, is ons niet duidelijk. Heeft hij jullie ook nog niet verteld? Heeft hij nooit verteld, hij zegt gewoon zo is het en zo gaan we het doen. En ja, dat is, dat is natuurlijk raar, je moet het kunnen onderbouwen. Maar nu uh, heeft hij uh, tot zover heeft hij verteld van we gaan het doen en, uh, en, en waarom, dat heeft hij niet uitgelegd. Nee. Nu komen jullie met een stuk. Ja. Uh, dat is een beetje gestaafd aan, aan, aan, aan wedsartikelen, ja. wetgevingen. Ja. Ja. Uh, dat krijgen alle raadsleden. Ja. Um, verwachten jullie daar binnenkort uh, een gesprek over? Ja, uh, er Ga, is Gaan al jullie ook met de raadsleden in gesprek trouwens? Ja, we zijn al in gesprek geweest met raadsleden en die raken meer en meer bezorgd. En die vragen ook meer en meer aan de. Wethouder, uh, hoe, hoe ziet het nou precies? En de wethouder komt met, met hele merkwaardige antwoorden. Alsof hij gewoon een, zelf een, een, een, een standpunt door wil drukken. Terwijl hij het nergens op staaft. En, en we hebben nu dus met dit stuk, hebben we, uh, gaan, we, gaan we ze goed informeren. En er is... Uh, ik geloof aankomende maandag hebben we weer, zitten we weer met een aantal raadsleden. En dan gaan we ze verder informeren. En ja, dat, blijkbaar is het nodig dat wij dat doen. En in plaats van dat de gemeente. De, en je verwacht dat gemeente achter de gemeente achter de burgers staat. Maar de gemeente staat vooralsnog, voornamelijk uh, in, uh, achter, de, achter de, de plannen van de bank. Investeerders. De, de, de, de, er is nog niet eens duidelijk van wie dat dan zijn. Nee? En het is inderdaad, als je iets. Als je de bedragen ziet. Dat het voor het dubbele verkocht gaat worden is, of is verkocht. Op zijn minst merkwaardig. Zou je toch willen weten wie het koopt? Zo is het. Ja. Um, Doorborduren als het zover zou komen. En uh, als ik zo beluister uh, qua wetgeving. Dan gaat het dat, gaat dat niks worden. Is dat een lastig verhaal? Ja, als ze, als, ze, als ze luisteren en kijken naar de wetgeving. Dan is het een heel lastig verhaal voor de eigenaren. Om iets anders te doen dan het plaatsen van kampeermiddelen. En plaatsen van kampeermiddelen is dus, wat ik al zei, tenten, staakaravans ja, en dat soort dingen. Stel dat ze nu 250 uh, caravans kopen. Ja. En die rijden ze daar naartoe over de weg. Ja. En die plaatsen ze daar gewoon. Ja, kunnen we niks doen. Dat is gewoon, dat mag. Dat mag. Ja. Dan staan daar wel 250 uh, uh, caravans. Wordt ook een stuk drukker. Ja. Uh, gaat dat overlast geven? Het gaat heel veel verkeersoverlast geven. Uh, en ook geluidsoverlast natuurlijk. Maar uh, de verkeersoverlast is, is wat uh, de, de raad betreft een veel uh, heftiger probleem. Omdat uh, het is op het moment zo dat de huidige uh, eigenaren... die uh, zeggen van uh, wij gaan daar die, die, uh, die dingen plaatsen. Hè, kampeermiddelen zou dat dan moeten zijn... En, uh, en daar gaan er dus, uh, laten we zeggen, duizend, uh, vijfentwintig, mensen mensen gaan, uh, gaan, gaan heen en weer rijden in de weekenden. Over de Kennemerweg. En dat is een heel klein weggetje. En dat niet alleen. Als je komt bij het kruispunt kennemerweg Zandvoortselaan, heb je een enorm groot probleem. Want daar zit, zijn fietsers die heen en weer, voetgangers die heen en weer gaan. De auto's moeten op het fietspad staan om, om de Sandvoort-Selaan ja. op te kunnen gaan. En, dat is, en dan zeg je... De eigenaren op dit moment van ah, dat is dat is het probleem van de gemeente en dat betekent, dus gewoon hè, de belastingcenten van, uh, van uw luisteraars en van ons allemaal dat, uh, dat die daarvoor aangewend moeten worden om een enorm verkeersprobleem daarop te lossen met rotondes en over, nou ja, van dat alles. Weet de, dat zou eigenlijk de enige oplossing zijn om dan, dan een... Als het zover komt een rotonde neer te zitten. Ja, en, en, en dan moet je ook nog de fietsers over, over de weg heen laten gaan. Dus dan moet er nog. Ja, het, is, het is echt. En het feit dat, dat dus, uh, die, de eigenaren. dan de winsten opstrijken van, van, alle, van alle verhuur. En de, wat ook overigens niet mag. Hè, want want een, een, een, een kampeermiddel of een huisje, wat er ook komt te staan. Mm -hmm. is een tweede woning van iemand hè, als hij dat, dat koopt. En tweede woningen in Zandvoort mag je niet, uh, mag je niet verhuren. Dus nou, dat, uh, de, de, de eigenaren van het kamp, zal maar zeggen, van, van de camping. Ja. Die zetten recreatiewoningen neer. Om te verhuren. Ja, die mogen dat verhuren. Ja. Net zoals nu aan de campinggasten nu uh, verhuurd wordt. Maar dat mag vol, volgens niet aan, veer, weer doorverhuurd worden aan toeristen. Zij mogen nou, dus hun als huisjes ik, als niet. Ik van de investeerders een chalet koop. Ja. Mag je, je het mag niet verhuren? Niet nee. Okay. Nee. En dus is het voor die mensen minder aantrekkelijk. Ja. En als je 20 miljoen hebt geïnvesteerd in de aankoop van, uh, van, van, het, van het grond... en vervolgens nog 40, of 20 miljoen uh, minimaal moet gaan investeren in, het, in, het, uh, in, hè, huisjes. in het huisjes en andere dingen... Dan, uh, dan moet je aardig wat geld terugverdienen en als mensen dus niet mogen doorverhuren en dat is gewoon vrijwel zeker het geval. En we, we raden de raad ook aan om daar op te letten en om dat te stipuleren dat, dat je dus niet mag, uh, mag doorverhuren. Ja, dan, wordt het, dan wordt het voor een eigenaar ook minder interessant om daar, uh, om daar iets te kopen voor veel geld. Want dat is natuurlijk wat het doel is van de, van de eigenaar. Ja, als ik het zo eens bij mezelf naga, uh, dan, dan kan het eigenlijk niet. Maar wat vindt de provincie daarvan dan? Die nou, heeft de... natuurlijk ook nog een vinger in de pap. Ja, nou, de provincie die vindt uh, vooralsnog. Uh, het is wel een. ja, uh, uh, nou, goed, laat, de provincie die vindt vind alsnog. dat dat hele gebied is bestempeld als duingebied. Dus je mag er sowieso niet bouwen. Er mag niks gebouwd worden. Hoe er mag alleen het, hoe geplaatst het, hoe het dan worden. Maar komt dan dat de gemeente of het college daar wel meegaat. Ja, nou ja maar Dat is een raadsel. Dat is echt een ja, raadsel. Dat, dat, is, het raadsel, dat nee. is echt een raadsel. En het is, het is heel merkwaardig dat uh, meneer Hendricks en, uh, en, en het college hier op deze manier mee omgaan. Omdat het niet zo. Ja, weet je, als wij erachter kunnen komen met onze. Hè, met vrij, in de vrije tijd zoeken naar, uh, naar wetgeving, wat het nou allemaal uh, betekent is het ontzettend merkwaardig dat, dat, uh, dat het college hier maar mee doorgaat. En meegaat in de plannen van... en summieren plannen. Want er is niet... Er ligt uh, en, nog niks en, echt concreet. Er is nog niet een heel uh, heftig plan van daar gaan we de huisjes plaatsen en, en, en daar komen de rioleringen en dat soort dingen. Maar dat, dat is allemaal niet, niet in vragen, want, want dat, ja, het mag niet. Er mag niks gebouwd worden. Bouwen is gewoon op dat kampeerterrein en in duingebied is gewoon niet toegestaan. Ja, het zet mij eigenlijk aan het hele simpele idee van het kan niet. Nou ja, dat zo, zo staan wij, zitten wij er ook in. Ja, het is, het is, en, en ze kunnen natuurlijk wel gewoon het gebruiken als kampeerterrein. Ja, die, die 250 uh, ja, rond de Ja, bij, bij wijze van. Maar dan is het ook nog niet eens duidelijk... over of het wel op het hele voetbalveld mag. Hè? Want er de, uh, de staat duidelijk in de... In de, uh, in de, de, de in de plannen van de van de nieuwe eigenaren, dat ze dat ze het willen opdelen. Nou, en verponden noemen ze dat. En, uh, en dat ze dus, het, dus, het, dat ze dus al, al die huisjes of, of kampeermiddelen die dan geplaatst worden. Dat ze de grond daaronder ook willen verkopen aan de eigenaren. En ja, dat is het opdelen van, van die hele camping. En dat mag natuurlijk helemaal niet. Dan moeten ze, dan moeten ze aanvragen aan de gemeente of dat mag. En het is landelijk beleid van de overheid dat ze dat verponding, zoals dat dan heet, dat dat niet is toegestaan. En dat de gemeente dat altijd moet afwijzen. Dus het opdelen van, van die gronden wat ze voor ogen hebben mag ook niet. Het ja, wordt wel moet... een heel wazig plan. Het is echt een heel wazig plan. En, en, en uh, het is natuurlijk niet voor niks dat er nog nooit wat is gebeurd op die voetbalvelden. Want de, vorige, de eigenaren voor de huidige partij die het heeft. Die, die, heeft ja, die heeft ook allemaal, uh, allemaal bouwplannen ge, uh, gehad. En het mag niet. En dus, het, dus het bouwen mag gewoon niet. En dan zeggen ze nu: ja, we gaan niet bouwen, want we laten ze elders laten we ze in elkaar zetten. En dan vervoeren we ze daar naartoe, hoe, weet niemand, maar in stukken waarschijnlijk. En dan gaan ze het daar in elkaar zetten. Als ze daar bouwen? Ja. En dan, en, dan, en dan moeten ze vastzetten aan de grond, dan zwaaien ze weg. Dus uh, dat mag, mag ook alweer niet. Er moet een riolering in. Er moet gegraven worden in het, uh, in het uh, gebied. Ja, dat mag niet van de gemeente. Van de provincie. Dus het is best een lastig verhaal. Alleen het enige is. En daar zijn we zo op aan het hameren. De, um, de wethouder moet dit ook zien. De wethouder moet ook zien dat het niet kan. En als hij alsmaar gaat uitleggen. Of gaat zeggen dat het wel mag. Terwijl er gewoon allerlei wetgeving is. Maar hij die... laat niet zien waarom het wel mag. Nee. nee hij heeft nooit hij heeft nooit dat gezegd. Hij zegt uh, over het bibop-verhaal, uh, zegt hij van ja, daar heb ik geen handvatten voor in, het, in de nota. Nou, nou, dat staat er helemaal niet. Die, die krijgt hij van de week. Ja, dat staat er helemaal niet. Dat staat in, in die nota hij is echt helemaal. De, de relevante passages uit die nota zijn gewoon uh, zitten in, in dat uh, document wat straks naar de, raad, de raadsleden gaat. En, en daar staat gewoon niet in dat het niet mag, het staat in dat, dat voor bepaalde vergunningen moet het en voor alle andere vergunningen mag het. Nou ja, als, als je met dit soort bedragen gaat en wat u ook zegt, ja. dan moet je ergens moet, moet er iets gaan rinkelen. Je, je, van, moet joh, toch, of... je moet toch gaan weten wie dat ja. zijn die daarin zitten moet en waar het geld vandaan komt. Het wordt wel een lijvig stuk denk ik. Wat nou, je... het, is, het is redelijk groot. We, zijn, we hebben wel geaccentueerd wat, wat belangrijk is voor de, voor de raad om te weten. Zodat ze het een beetje kunnen scannen. En, uh, en, en de geïnteresseerde partijen. Hè. Er zijn een paar raadsleden die echt hier uh, werk van willen maken. En die gaan het hele stuk gewoon goed doornemen. En dan komt er een agenda punt, voer, uh, weer op de vergadering. Ja, Vijf... ja. 15 mei. Ik heb begrepen dat 15, ja, 15. Ja, ja, 15 ja. mei, commissie of raad? Commissie. Commissie. Commissie, ja. Nou, dan zijn ze geïnformeerd met, uh, met de juiste stukken. Ja. En ik, ik, ben wel, ik word steeds meer benieuwd naar wat daaruit komt. Ja. Dus uh, nou ja, houden we ons in ieder geval op de hoogte. Ja, zeker. Uh, ja, we gaan het beleven en, uh, en horen. Ja. Dank voor de uitleg. Ja, nou, heel graag gedaan. En, en heel uh... fijn dat we onze, ja, ja. Hè, onze meningen namens, de, namens bewoners van Zandvoortsalaan en de Kennemerweg... Uh -huh. en uiteraard de campingmensen, uh, dat we het hier hebben mogen uh, verduidelijken. Hè? Ja, dank. Nou, ik kom zeker terug als er uh, iets, iets, uh, iets verandert. Want wij zijn natuurlijk als uh, Zandvoort ook benieuwd hoe het gaat. Ja, nou ja, dat kan ik me al voorstellen met dit radioprogramma. Ja. Dank u wel. En, uh, ik wens u luisteraars een fijne dag toe. En u, Dank u, wel. u uiteraard ook. Ja. Nou, we gaan gelijk afsluiten, want de klok tikt natuurlijk gewoon door. Uh, nog één keer het uh, grote e-mailadres voor de Bioscoop. Volgende week zaterdag om uh, 11 uur en om uh, half 4. Om 1 uur en om half 4. Info-bioscoop-circus-zandvoort-apenstraatje-gmail.com Klopt. Klopt. En uh, ja, daar gaan we... Uh... Ja. Mag ik nog even afsluiten, Ben, uh, ja. Hans Botman, uh, met twee korte uh, nieuwsdingetjes. Nou, ga gauw je ga gaan. Het gaat over Robert van Overdijk, de Ja. Hey, die was, uh, stond er in belangstelling van diverse voetbalclubs om daar uh, directeur te worden. Maar hij uh, wordt mede-eigenaar van het circuit Zandvoort. Zo. Dat is uh, gebleken, dat heeft in de Telegraaf gestaan. Mm. Dus dat is leuk. En ik wil nog even melden dat uh, maandagavond is er op Radio 1 uh, uh, is er, is er een uitzending over de reddingsbrigades. Okay. En dat gaat over Zandvoort. Uh, meerdere Zandvoorters komen daar in bod. En dat gaat voornamelijk over het gebrek aan vrijwilligers. Bij, zoals bij veel mensen. bij iedereen ongeveer. Ja. Ja, ja. Maar, Goed, ja, nou dat was hem eigenlijk. Ja, dat was hem. Dat was uh, de redactie Hans Botman. Uh, uh, Maya Kop is, uh, is helaas al even weg. Die deed de techniek. Pim Groof, muziek en techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Tot volgende week. Smile, though I will. And I'm not gonna take it all my down. Because once I get started, I go to sleep. Cause I'm not like everybody else. Like you want me to There's one thing that I will say to you